Even dat ding wegzetten. Dat doen we ze bij de voorstel Als ze iets moeten tippen. Ja hoor. Ja. Okay. Plaat. Hallo Rottermer Dit is Bredenburg naar Rotterdam Plaat. Hallo Jan, ben je daar over? Dit is de Bredenburg naar Rottermer Bredenburg naar Rottermer Plaat. Jan Wolkers. Dit is Willem Ruis. Ben je hier over? Voorzij, dat het praten, jongens. Oh, Dit is Bredenburg naar Rotterdam-Plaat voor de continuing story of John Walkers. Hallo Jan, ben je daar over? <middels> Bredenburg naar Rotterdam-Plaat, Bredenburg naar rotterdam Plaat. Hallo Jan. Uh, hallo Jan. Ben je daar over? Ja. Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Plaat. Hallo Jan, <tiek> ben je daar? Over Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Plaat Over Ja Willem, hier ben ik Is dit de eerste keer dat je mij oproept? Je bent altijd zo precies op tijd, over Dit is reeds de zevende keer Jan Nee hoor, dit is ongeveer de vierde keer Over want ik ben hier zal dus altijd precies om vijf voor twaalf. Ik weet niet of dat je ongerust of zenuwachtig maakt, maar oké, okay, ik kan ook vijf minuten vroeger komen, hoor. Als je dat prettig vindt, over. Nee hoor, gaat allemaal uitstekend, gaat allemaal uitstekend. Zeg kleine inleiding van mij. Ik wou dan even over het uh, jou even oproepen, even iets over het knijpertje zeggen en dan de eerste vraag over jouw gevoelens en je grootste indruk na vier dagen zeggen. Is dat begrepen? Over. Ja, om te beginnen wil ik graag weten wat het knijpertje is. Ten tweede mag ik weer beginnen met, uh, met een klein stukje, want uh, bakker, uh, bakker Gosselaar uit Assen heeft weer toegeslagen. Als je weet wat dat zeggen wil. Huh? Aan een parachute taartjes uh, naar beneden, over. Ja, dat, uh, ik weet wel wat, ongeveer wat dat zeggen wil. Ik geloof niet dat jij het op prijs stelt, ik stel het zeker niet op prijs. En uh, dat knijpertje bedoel ik mee, het dingetje uh, wat je gebruikt om de afstand... ...als koeienroeper van dat ding uh, intact te houden. Over. Ja goed, nou snap ik het. Zeg, uh, ja, nou ja, ik heb, een, uh, ik heb er wel een mooi grapje over die taartjes en zo. Een beetje een uh, bedekte kat zo. Dus een, uh, uh, of, uh, of wil je dat ik het helemaal verzwijg? Over. Nee, niet verzwijgen per se niet. Dat moeten we niet doen. En niet over de politiek als het even kan, deze uitzending. Niet over de politiek, over. Is daar, zijn daar kwaaie reacties op gekomen, ook? Kwaaie reacties, dat is het woord over. Van welke kant, van wie ook? Van uh, een, een hele andere kant. <laughs> dan wij hier kunnen zeggen. Maar liever niet over de politiek, over. Nee, ik zal me zoveel mogelijk aan. Uh, aan de beesten. Oh nee, dan begin ik weer over de politiek. Ik bedoel, om de dieren houden, hè? Ik zal wat over mijn uh, schoolekster. Dat moet er nu eens goed uit. Want verdomme, de, dat beest, daar leef ik gewoon mee. En. Uh, en daar heb ik het uh, bijna nog helemaal niet over gehad. Oh. Dit is het laatste Jan, de telefoon gaat al, dat betekent dat we direct de uitzending in moeten. Je krijgt nu het uh, programma.